11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust... wordt al urenlang gevochten om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van president Bakbo. Aanhangers van zijn rivaal Ouattara namen vannacht al grote delen van de stad in. Ook hebben ze het gebouw van de staatstelevisie aangevallen. Sinds gisteravond zijn er geen uitzendingen. Het lijkt erop dat Bakbo steeds verder in het nauw wordt gedreven en bijna verslagen is. Bakbo verloor in november de verkiezingen in Ivoorkust van Ouattara maar weigert sindsdien te vertrekken. De Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar minder te besteden dan in 2009. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We kregen met enige vertraging de rekening van de crisis eh, toch opgediend. We zien dat het reëel beschikbaar inkomen van de huishoudens... allemaal met elkaar, dat het 1,4 procent lager was dan in 2009. En dat is een teleurstellende uitkomst. Volgens het CBS komt de daling vooral door de groei van de werkloosheid... en de stijging van premies van bijvoorbeeld de zorgverzekering. Ondanks de daling van het totale inkomen... werd er door de Nederlanders wel iets meer uitgegeven. De bestedingen stegen volgens het CBS met 0,4 procent. Medewerkers van de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden voeren de komende weken weer actie. Daarmee willen ze de coalitiepartijen en de PVV vragen om af te zien van de verplichte aanbesteding en 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Ze vrezen dat de maatregelen leiden tot overvolle trams en bussen, lange wachttijden en meer onveiligheid in het openbaar vervoer. Daarom is het tijd voor acties, zegt vakbond Avacabo. Wij gaan de komende weken in Amsterdam bij het GVB... in Rotterdam bij de RUT en in Den Haag bij de HTM... na de ochtendspits stoppen met werken. Dat werk wordt geheel neergelegd. En tegen de tijd dat de avondspits eraan komt, zal alles weer rijden. Halverwege februari voerden de bonden ook al actie. Bosnië is voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname... aan internationale voetbalwedstrijden. Dat is besloten door de Wereldvoetbalbond FIFA... en de Europese bond UEFA. Bosnië had opdracht gekregen om het bestuur van zijn voetbalbond anders te organiseren, maar dat is niet gebeurd. De Bosnische voetbalbond wordt nu geleid door drie man. Een Servier, een Kroaat en een Moslim. Die wisselen elkaar om de 16 maanden af. De bonden hadden Bosnië opgedragen om één voorzitter te benoemen... die gekozen is om zijn kwaliteiten en niet om zijn etnische afkomst. Schorsing geldt voor Bosnische nationale voetbalploegen en voor clubteams. Het weer, het is zwaar bewolkt en verspreid over het land valt er een beetje regen. staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 14 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer. En op de A16 Breda Rotterdam. In beide richtingen voor de Van Brienen-Noordbrug 2 kilometer file. A50 Os arnhem daar ligt een lading grind op de weg. En daarom staat het tussen heter en knopend grijshoord 5 kilometer.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 Klaar dan. Radio 1. De Met Felix Meurlups. Goedemorgen. Het is 1 april. Erik Datema van bureau Dat. U had mij afgelopen dinsdag goed te pakken. We hadden een kritisch gesprek over een door u bedacht keurmerk voor werkelozen. Maar zegt u het maar. Ja, goedemorgen. Dat is niet waar. We gaan geen keurmerk maken. Er is helemaal geen keurmerk. Omdat? Omdat dat helemaal niet te doen is. Het is natuurlijk onmogelijk om een keurmerk op mensen te plakken... En al helemaal niet mogelijk om een onderzoek uh, te maken waarbij je de juiste uh, vaardigheden en uh, kwaliteiten naar boven krijgt. En daarbij is, is natuurlijk elke werkzoekende verschillend. Dus dat is gewoon onmogelijk om te doen. En dat was vanaf het eerste moment natuurlijk al uh, voor ons duidelijk. Was dit een 1 april grap, meneer Datema? Het was een 1 april grap, ja. Vindt u het normaal om over zo'n serieus onderwerp grappen te maken? Uh, ja, nou nee. Het is een serieus onderwerp. En over serieus onderwerpen mogen ook grappen gemaakt worden. Wat we natuurlijk wel hiermee willen bereiken, is dat uh, wij aan willen geven dat het negatieve stempel altijd heel makkelijk te halen valt. Of die krijg je heel snel. En het veel moeilijker is om een positief stempel te krijgen. En we hebben hiermee wel in ieder geval de discussie willen uh, aanswengelen om eens te kijken van jongens, uh, hoe kunnen we dit op een positieve manier benaderen? Alleen een keurmerk is natuurlijk wel heel plat en kort door de bocht. Meneer Datema, ja. bent u tevreden over dit gesprek? Ik ben uh, uh, tevreden over dit gesprek. En denkt u nu werkelijk dat we dit nu gaan uitzenden? Uh. Ja, dat hoor ik vanochtend ook al uh, op een radiozender. Uh, ik denk het wel. Hartelijk dank. Okay. Wat hebben we op de rol vandaag? Het kan nooit lang meer duren en het is over en uit. Het einde van de wereld bedoel ik. Nog 51 dagen en hop, weg, alles foetsi. Je moet er wel in geloven, maar dan heb je ook niets. De wereldontvanger zoomt in op het einde der tijden. Nog een levenskwestie, wat moeten we aan met Zeeland? Wat moet Zeeland met de rest van Nederland? Wat weten we eigenlijk van Zeeuwen? Op Zeeuwse zaken kun je promoveren. Ik kom daar nader over te spreken. En vanzelfsprekend brengen we een bezoek aan de wijk Vollenhoven in Zeist. om het leven op te snuiven tussen de flats. Wilt u meekijken tijdens het luisteren? Surf naar degids.fm. Eerst een opmerkelijk onderzoek naar de kosten van grafrechten. Dat verschilt namelijk nogal per gemeente. In Lossen kost een graf ruim 20 euro per jaar. En daarmee is de gemeente de goedkoopste van het land. En een naard is een stuk duurder. Daar moet jaarlijks zo'n 360 euro aan grafrechten worden neergeteld. Aan de telefoon Irma Nadorp van de gemeente Lossen. Mevrouw Nadorp, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft vier minuten om dit uit te leggen. Ik sluit de klok. <laughs> Waarom is het bij lukken, u zo goedkoop eigenlijk? Wat zegt u? Waarom is het zo goedkoop bij u? Nou, um, wij hebben gewoon een uh, relatief kleine begraafplaats. En die wordt onderhouden door mensen van de sociale werkplaats. En voor dat geld wordt een graf dus helemaal onderhouden. Of moeten nabestaanden ook nog een beetje meehelpen? Nee, uiteraard, uiteraard is het wel de bedoeling dat de nabestaanden ook zelf meehelpen. Ook zorgen dat het netjes blijft. En, uh... Maar als die sociale wer werkplaatsmensen dat doen, waarom vraagt u dan nog 20 euro? Um, je moet um, natuurlijk een um, bepaalde belasting betalen. Welke? Dat is 224 uh, euro. En daarnaast betaal je grafrechten. Ja. En dat is 262,60 euro. En als je dat optelt kun je uh, 20 jaar uh, liggen voor gemiddeld 24 euro per jaar. Maar waarom moet je die belasting betalen? Dat is je hebt er gewoon... toch geen onderhoud aan, want dat doen die sociale werkplaatsmensen. Nee, maar dat hoort gewoon in, uh, in de gemeentelijke uh, leesjesverordening thuis. En weet u waarom het bij uw collega's en naden zo duur is? Nee, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Wat vindt u ervan dat, dat na... het zo duur is? Nou ja, ik zou aanraden mensen om daar niet uh, door te gaan... <laughs> Op tijd verhuizen bedoelt u? Ja, dat, dat zou een oplossing kunnen zijn, ja. Komen mensen uit andere gemeenten naar Lossen om een overledene daar te laten begraven? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen verknocht is aan zijn eigen woonplaats... en daar ook het liefst begraven wil worden. Maar uiteraard kan het wel, want het is een algemene begraafplaats. Dus uh, mensen zijn van harte welkom. Iedereen mag komen. Begraaftoerisme. Ja, ik zie het al voor me. <laughs> Ja, nou ja, goed, het is een hele mooie gemeente in een enorm mooie uh, landschap. Dus wat dat betreft uh, zou het geen ritje voor niks zijn. Nee, je ligt er goed. Ja. Hartelijk dank, Irma Dorp van de gemeente Lossen. Graag gedaan. De gids.fm. Iedere week doen we op vrijdag verslag van het leven in de flatwijk Vollehoven in Zeist. Joost Telgenhof. Vorige week vertelde je dat je naar het start zijn voor de renovatie van de Elflet zou gaan. Was het spectaculair? Nou, ze hadden hun best gedaan. Uh, je hoort zometeen een beetje hoe het was. Uh, dus ja, het was een feestje. Het was redelijk druk. Maar vooral met mensen die er uh, direct bij betrokken waren. Dus mensen van de woningbouwvereniging. Uh, Ingenieurs die hadden meegewerkt aan dat plan. Uh, aannemers die het allemaal gaan uitvoeren. En drie bewoners. En een, een aantal bewoners. Nee, wel iets meer bewoners. Wel. Iets meer dan drie. Veel kinderen waren erbij. Uh, er kwamen ook wel mensen af. Het dus natuurlijk altijd. Er gebeurt iets in de wijk. Daar komen mensen op af, maar die weten dan niet uh, waar het over ging. Maar gelukkig uh, kwam ik uh, Gigi tegen. Dat is de voorzitter van de bewonerscommissie van de Elflet. En die vertelde wat er aan de hand was. Ja, het wordt uh, de officiële aftrap van het groot onderhoud gaat plaatsvinden. Ik heb het steeds uh, renovatie genoemd. Renovatie? Dat mag je niet zeggen. Want een renovatie wilde zeggen dat mensen uit hun huis een leenhuis krijgen. Het groot onderhoud dat is dus gewoon dat de woningen wel een klein beetje genormaliseerd worden. Maar het omhulsel van de flat. Dus je mag nooit spreken van een renovatie. Dan kom je in de problemen. Ja, welkom uh, iedereen bij de opnamebeurt van de Elflet. Uh, ik ben Daniel en ik woon in het eerste partiek. Ik vind het dus heel erg belangrijk dat er verbouwingen is. Ik zou nu graag... Joken Leenders en Willem de Bruin naar voren roepen om op het stoplicht te drukken. Dat moet jij zeggen wat we moeten doen? Wat moeten we doen? Ja. We gaan straks met z'n allen aftellen van 10 tot 1. En dan op 1, dan mogen jullie op het groene stoplicht drukken voor de verbouwing. En dan moeten we dit knopje doen: ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou is die groen. En dan zien we daarboven allemaal up naar beneden komen. Nou, er komen nu vier mensen naar beneden, up Ze hebben allemaal groene rook aan hun voeten. Het kleurt niet alleen groen, maar het ruikt. Het vuurwerk, enigszins... hè? Naar vuurwerk ruikt het, ja. hè, Daniel. Ja. Oh, wat leuk! Joke Leenders, de Elflet, dat is eigenlijk gewoon de kern van Vollenhoven. De langste flat van Europa, een wereldflat. Maar ja, ook deze flat, deze mooie dame, begint ze grijze haren te krijgen. We kunnen het allemaal zien, de balkons, het ziet er allemaal niet meer zo vrolijk uit. En ze verliest ook energie. Bakken met energie. En nou is het mooie dat de combinatie besloten heeft, en alle mensen in de flat, dat ze het een goed idee vinden om deze dame niet af te danken, nee, maar om haar nog een tweede leven te gunnen. De Laan van Vollenhoven 1275 is een modelwoning geworden. Hier is de afgelopen week al de renovatie doorgevoerd... zoals die in iedere woning zal worden gedaan. komt ook even inspecteren. Ja, Alde Vrijsbergen, woonbond. Ik ben betrokken ook geweest bij de voorbereidingen van het plan. Ja, het is een spectaculair project. Is dat ja, spectaculair? Ja, heel spectaculair. Komt ook omdat natuurlijk de oude uitgangssituatie was ook heel erg slecht... Het was een hele oude, die staat nog steeds, hele oude kwalitatieve verwarmingsinstallatie. Alles in de woning, helemaal enkel glas. Nul isolatie aanwezig. Geen verdeeldmeting op de verwarming. Dat kom je ook niet vaak meer tegen. Zo slecht. En heeft u dan ook een idee van waarom het zo lang uh, heeft kunnen Ja, het heeft ermee te maken met de toekomst van de flat. Van nog een aantal jaren was discussie van gaan we deze flat überhaupt handhaven of moet die gesloopt gaan worden? Er is een tijdje sprake van geweest dat die gesloopt zou worden ja. en dan. Wordt er ook verder niks gedaan? Nee, dan is het natuurlijk van als je denkt eh, binnen vijf jaar te gaan slopen, dan rij je niet op het gasplaatsen. Nee. Zijn er dingen waar je nu speciaal naar kijkt? Nou, ik kijk altijd heel erg naar ventilatie. Dat is ook een uh, heel belangrijk aandachtspunt voor ons. En we merken heel vaak dat ventilatie door bewoners ook niet helemaal goed ingeschat wordt. Of de ventilatievoorzieningen goed deugen. En bijvoorbeeld hier waren oorspronkelijk allemaal klepraampjes. En wij zeggen klepraampjes doen we wel aan de formele eisen. Maar het is in de gebruikbaarheid helemaal niet goed. Want die, die, die raampjes die blijven gewoon dicht? In die blijven gewoon dicht zitten meestal. We moesten uiteindelijk nog zusroosters uh, toepassen van de gemeente. Zusroosters? Uh, ja, omdat uh, een deel van de flat was aan te veel verkeerslawaai blootgesteld. Want hier zit een uh, rubberklep in. De rubberklep, als het waait, en draait hij die, die zichzelf dicht. Of een ventilatierooster? Ventilatie dat ja. betekent dus dat hij zich... Zuiverder regelt, dus als het harder waait, regelt hij zichzelf een stukje dicht. Als het minder waait, is hij open. En dat is beter dan de standaard roosters. Waar mensen, als het harder waait, dan vinden mensen dat er te veel binnenkomt, zetten ze hem dicht. En daarna gaat hij niet meer open. Vindt u de opknapbeurt ook uh, spannend? Ja. ja. Hoe lang het duurt het? Anderhalf ja. jaar, hè? doen ze over de hele Ja, moment, is het idee. Maar uh, of ze het wel redden in die dagen, maar je moet thuis zijn om met mensen toe te laten ja. en dat is drie dagen en of ze dat redden, heb ik me twijfels over. Hmm. U gaat gewoon thuis blijven? Als het mij lukt, dan uh, blijf ik thuis. Ja, u houdt al liever wel een oogje in het zeil. Ja, ze moeten ook door je huis heen he? met materiaal en dan ben ik liever erbij dan uh, dat ze er zomaar doorheen lopen. Uiteindelijk wordt het allemaal beter, zeggen ze. Men zegt het wel, maar uh, ik heb bepaalde prijzen, dat vraag ik me wel af dat klopt. Wat bedoelt u? Kijk, ze willen promoten voor een borler, maar als je de prijs vergelijk van een borler over een gijzer is wel de prijs groot verschil. De woningbouwvereniging de combinatie die zegt van we hebben liever dat de mensen allemaal een boiler nemen ja. in plaats ja. van de, zeg maar de ja. ouderwetse geven. Maar daar, daarvoor zeg ik, vind ik de prijsverschil wel te groot. Kijk, het is een dat je hebt meer warm water, zegt. ze. Maar ik bedoel een gijzer, die is nog sneller volgens mij in warmte dan een boiler, Want daar is de boiler leeg. Voordat die weer gevuld is. Kan je een hele tijd niet gebruiken. Nu kan je altijd gebruiken. Kijk, ik zeg. Als alleen verdienen. Moet je toch op de centjes passen. Kijk, dan zet ik wel liever een raampje open. dan. Uh, een duur apparaatje in de deur. U gaat nog voor, voor het oude gijzertje? Misschien wel. Ja, die meneer heeft er niet zoveel vertrouwen in, Joost. Uh, nee, nou hij moet het nog allemaal uh, even zien. En, uh, maar goed, hij kan altijd naar de ontspanwoning. Kan die? Die is daar ingericht. Wacht even, een ontspanwoning. Een ontspanwoning, ja. is dus die woning waar ik net al even was, hè, die, uh, wat nu een modelwoning was, die wordt uh, uh, gebruikt voor mensen die de verbouwing even niet aankunnen of die thuis willen werken of uh, een dagdienst gehad hebben en dan overdag moeten slapen. Dan kunnen ze naar de ontspanwoning. En uh, dat is dus daar in de L-flat. En er zijn ook nog twee woningen in de gero gehuurd... door de woningbouwvereniging, om uh, de mensen een beetje te ontzien. En denk je dat het storm gaat lopen daar? Nou, vorige week nog niet, maar het is net begonnen. Hè? Dus ik, uh, ik hou het dan in de gaten en uh, ik ga ze opzoeken in de ontspanning. Ja, je zit er bovenop. Joost Wilgenhoff, hartelijk dank. We krijgen nu Soul uit Engeland. Amy Winehouse met het tweede album. De zanger is natuurlijk die geen blad voor de mond neemt. Een lekker stoer imago. Dit album klinkt gewoon als, uh, als een LP uit de jaren zestig. Wat nou, nu Soul? Wijnhuis. kan alleen Alter. De Nou, die Ons zeeuwen, ons benzunig. Maar we eten wel graag lekker. Dus als het je van vernieuwen, dan proeven we dat eerst. Nog lekkerder is zeg. dat? Maar wat kost dat? Nou, geen cent te veel hoor. Dan is goed, want ons benzunig. Nou, dag! Zeusmeisje, Gul van smaak, zuinig in prijs. Ons benzunig. Het landelijke en onbedorven karakter van de Zeeuwen staat centraal in het proefschrift De ontdekking van het Zeeuwse platteland, culturele verhoudingen tussen stad en platteland van 1750 tot 1850. Gisteren promoveerde historicus Arno Nelen op dit onderwerp en nu zit hij hier bij mij. Gefeliciteerd dokter. Dankjewel, dankjewel. Past het imago van het Zeeuwse meisje naadloos in het proefschrift? Uh, dat past uh, naadloos in het proefschrift, althans in de zin dat uh, ik heb uh, bekeken hoe dit beeld is ontstaan in de 19e eeuw vooral. En hoe is dat ontstaan? Dat is ontstaan als gevolg van uh, natievorming in de 19e eeuw in Nederland en in heel Europa. Uh, men ging op zoek naar een nationale identiteit. Um, en um, waar zocht men die? Die zocht men vooral op het platteland. Omdat je in de steden... Um, in de steden tref je een, een moderne, urbane, internationale cultuur aan. En als je dus als land wil onderscheiden uh, binnen Europa, binnen die natiestaten... dan moet je op Het platteland zijn, omdat de gedachte was dat op het platteland de plattelandsbewoners waren nog niet in contact gekomen met andere vreemde culturen. Dus daar voel je nog echt de typische Nederlanders. En die internationale moderne cultuur trof je die ook aan in de Zeeuwse steden of Ja, uh, Jazeker. Met name dus op Walgeren, de steden Middelburg en uh, Vlissingen. Uh, waren internationale handelsteden die uh, uh, de 18e eeuw was de en de, uh, de 17e eeuw van de VOC en de WIC. En ook de Zeeuwen waren. Uh, ja, Heinde uh, en ver uh, in de wereld te bekennen. En uh, bijvoorbeeld de slavenhandel. Zeeland zat uh, overal. De gouden eeuw eigenlijk. Hè? En op het moment dat die handel wegviel, wat gebeurde er toen? Um, de handel viel in Zeeland. De Zeeland deed het nog. Uh, de Zeelandse steden deden nog relatief goed tot 1795. Maar toen. Dat, dat 1795 is het einde van de republiek. Uh, met de inval van de Fransen. En toen stortte eigenlijk het hele economische systeem in Zeeland in elkaar. En dat betekende dat. Um, steden als Middelburg en Vlissingen, ja binnen een tijdsbestek van vijf, zes, zeven jaar uh, duizenden inwoners verloren. Uh, een stad als Middelburg verloor een derde van zijn inwoners. Wat vingen Ging dan... die natuurlijk dan die inwoners? Um, ja, je zou verwachten dat ze misschien naar het platteland uh, zouden gaan. Maar dat is uh, niet het geval, want om, met het platteland ging het juist goed, economisch gezien. Daar was werk. Maar uh, die stedelingen uh, vertrokken naar andere steden waar het goed ging. Uh, zoals bijvoorbeeld Rotterdam, die het in die periode relatief goed deed. En middelburg Flissingen en, en Zirikzee hadden drukke havens. Uh, er was veel te doen, dus er was ook veel uh, aanvoer. En er waren ook veel werklieden nodig. Zo was het een beetje? Zo was het een beetje, ja. Uh, de, bijvoorbeeld uh, de VOC uh, zat in... Uh in Middelburg. En uh, er werden een paar uh, schepen uitgereed per jaar. Dat klinkt niet zoveel, maar dat waren enorme schepen. En er zat een hele economisch systeem omheen in de stad. Uh, slepers, showers die die schepen moesten bevrachten. De schepen moesten gebouwd worden. Er waren werven. Maar ook uh, bakkers moesten bakken. Heel veel brood voor uh, de lange reizen. En slagers die het uh, vlees moesten uh, slachten. En uh, er was in, in Walger op het platteland een hele. Uh, de veeteelt. En die, eigenlijk was die alleen gericht op. Uh, op het aanleveren van vlees voor die VOC-schepen. Dus als dat wegvalt, dat is een enorme schok. Krijg je echt van die stille steden? Hele stille steden, ja. En daar had uh, uh, ja, de Zeeuwse elite enorme problemen mee... met, met, met, met die Zeeuwse steden die, ja, die helemaal vervallen waren. Nou, uh, een derde van je bewoners vertrekt, dan krijg je hele... Ja, Lege wijken. Konden ze de handel niet meer oppakken dan? Nee, dat lukte niet. Ze hadden dus. Uh, het voordeel van de Zeeuwen is altijd geweest dat de uh, Schelde was afgesloten. Uh, tot 1795. Maar na 1795 ging de Schelde open. Uh, en dat betekende dat Antwerpen kon groeien. Want die, de sluiting van de Schelde was erop gericht om Antwerpen lam te leggen. En dat is heel lang gelukt tot 1795. Maar toen moest die open onder druk van de internationale gemeenschap. En dat betekende dat Antwerpen uh, ja, enorm ging groeien. En ook Rotterdam deed het dus goed. Uh, en dat ging ten koste van de Zeeuwse steden. En die konden dat niet meer herstellen. En u zegt, toen ging men uh, denken aan natievorming. En toen was het platteland natuurlijk het ideaal. Want daar woonde nog echt de crème de la crème van de, van de Zeeuwse cultuur. Mm -hmm. uh, niet alleen in Zeeland, maar natuurlijk ook in de rest van uh, Europa. Yeah. Maar we perken ons nu tot Zeeland. En dat betekent dat de boeren daar in één keer aanzien kregen? Um, de boeren werden heel belangrijk in, in, in de beeldvorming en in het zelfbeeld van Zeeland. Um, um, de boeren, zeg maar, dat was het onbedorven uh, gedeelte van de bevolking van de, van de Nederlandse natie. En, en Zeeland had het had eerst dus het nadeel dat het erg vervallen was. En dus uh, de steden leegliepen, maar met het platteland ging het goed. Daar hadden ze eerst heel veel moeite mee. Maar uh, in de loop van de 19e eeuw zien ze daar het voordeel van in. Want uh, dan konden ze zich profileren als de, uh, de provincie... waar, uh, omdat ze agrarisch waren. De provincie waar je nog een authentieke Nederlandse... echte, echte Nederlandse bevolking aantrof. Die onbedorven was en niet aangetast door andere vreemde... ...invloeden van elders. En de boeren werden dus gezien als onbedorven. Was dat altijd al zo geweest? Uh, nee, uh, laten we zeggen dat de, de beeldvorming in de Gouden Eeuw van de boeren... ...toch hoofdzakelijk het beeld was van domme boerenkinkels, onbeschaafde lieden. Uh, ja. Dat hadden de stads, stadsmensen van de boeren, dat beeld. Ja, absoluut. De boeren van zichzelf zullen... een ja, een genuanceerder beeld hebben gehad, neem ik aan. En andersom toen je handel wegviel en toen we die stille steden kregen... Middelburg, Vlissingen en Zierikzee. Hoe werd er toen gedacht over de stad? Um, nou ja, de stad... Ja, was, dat was een, een treurig verhaal. En daar zaten ze heel erg mee in hun maag. En, en ze hebben dus heel veel pogingen gedaan om... Om, om de handel te regenereren. Maar dat is uh, heel Dan erg. Had de stad ook geen, uh, geen, geen. Waren er geen vooroordelen over die stad op dat moment? Uh, op het moment dat, uh, dat er in Middelburg geen fluit meer te doen was? Uh, nou, je hebt sowieso al, altijd het het, het, het, uh, het, het, het. het vooroordeel over de stad dat het uh, uh, um, verkwistend is: uh, modegrillen, uh, luxe. Uh, ja, de, de stad als, als een bedorven plaats, uh, als je bordelen zoekt, ja zoek je die in de steden. Maar daar kwam natuurlijk ook industrie op op een gegeven moment. Dus, uh... Ja, maar dat ging eigenlijk aan de Zeeuwse steden voorbij. En daarom heb je het beeld gekregen van de Zeeuwse steden als, als stille, pittoreske steden... waar Zeeland nu heel erg van profiteert, uh, met verba in verband met... Uh, Toeristen, die gaan graag naar Zeeland. Uh, dat is, begint al vanaf de 19e eeuw met badplaatsen als Domburg. Uh, uh, die komen graag naar Zeeland, juist vanwege dat authentieke karakter... en vanwege die stille, lieve, leuke stadjes... die er nog erg leuk en historisch uitzien. En dat is nog steeds de reden voor vele toeristen om naar Zeeland te gaan, denk ik. En met die verheerlijken van het platteland... gingen toen ook de Zeeuwse boeren en boerinnen die klederdag dragen... of droegen ze die al? En werd die chiquer of modebewuste. Nou, het het, het, het, het typisch is... in de, de periode dat de stedelingen meer... Uh, aandacht kregen voor de plattelandsbewoners... en daar positiever over gingen denken... dat ook de plattelandsbewoners zelf... Uh, zich sterker gingen profileren als uh, boer. En, en daar trots op werden. En dat ook gingen uitdragen met behulp van hun kleding... en, en hun sieraden waarvan... Uh, het ooreizer, zoals het Zeeuws meisje dat ook draagt... van de margarine... Uh, ja, het, me, het meest belangrijke symbool is. En dat ooreizen... Dat was een begin van zilver, las ik u nu proefschrift. En na de hand werd dat opgekrikt. Dat werd erg opgekrikt, ja. Oorspronkelijk was dat een, eigenlijk een heel klein beugeltje... om de muts vast te zetten op het hoofd. Zo begon het. Ja, zo begon het. En dat was uh, nauwelijks zichtbaar. En uh, langzamerhand, uh, in de 18e eeuw, maar zeker in de 19e eeuw... groeide dat sieraad uit tot een, een groot gouden sieraad. En het werd steeds groter en, en zwaarder. En het was echt een sieraad. En het werd zeg maar, dusdanig, ja, het, het werd dusdanig overdreven dat er verhalen zijn dat, dat, dat, mensen dus, dat boeren naar de kerk gingen en, en het oorijzer, uh, hun ooreizer opzetten. Maar dat was een dusdanig groot ooreizer dat het zo zwaar was dat ze blij waren dat de kerkdienst weer uh, uit was. En dat ze thuis waren en weer gewoon een lichter exemplaar opzetten. Hoe kwamen die boeren aan dat geld dan? Ja, het ging uh, uh, met de landbouw uh, erg goed uh, vanaf 1750. En, en dat want net heet... kunstmis of zo? Kunst, nou, dat kwam vooral door de uh, bevolkingsgroei uh, niet zozeer in de Republiek. Want daar ging het, uh, ging het slecht. Maar uh, met name Engeland... Dat kent een hele grote urbanisatiegolf in de 18e en 19e eeuw. En Engeland is, kent de eerste industriele revolutie. Uh, en ja, daar neemt de bevolking zo sterk toe dat er ontzettende behoefte is aan voedsel. En dat kwam met Zeeland, onder andere? Zeeland was een, uh, een heel vruchtbaar uh, akkerbouwgebied vanwege de klei. Uh, dat is een heel vruchtbare grond. En uh, graan werd heel veel verbouwd voor de export naar Engeland. En tarwe was een begrip in die periode. Je bent zelfs Zeel? Ik kom uit Zeeland, ja. Opgegroeid in Waar? Zeeland. Ik kom uit het dorp Stavenissen op het eiland Tolen. Dat is toch een ander gebied dan wat u heeft onderzocht. Dat is een ander gebied wat ik heb onderzocht. Ja, de meeste aandacht gaat toch altijd nog uit. Ik ben in het historisch onderzoek naar Zeeland, naar ja, de Walgeren en schouwe Tolen is daar een onderbelicht. Misschien dat ik in de toekomst daar nog... En Zeeuw-Vlaanderen wordt het helemaal vergeten natuurlijk. Hè? <laughs> nou, daar besteed ik ook nog wel enigszins aan. De... U heeft na de hoofdpunten van het nieuws nog het volgende van mij te goed. De wereld ontvangen en het einde der tijden. Het maaktaandeel van Zweedse auto's. Stijgt dat of stijgt dat niet? Wim oude weering brengt klaarheid. En in Zembla morgenavond een prachtverhaal... over hoe het westen Gaddafi tot grote vriend bombardeerde. En zometeen praat ik nog door met dokter Arno Nelen. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar minder te besteden dan in 2009. Volgens het CBS is de koopkracht met 1,4% afgenomen. Het komt vooral door stijging van de werkeloosheid en die van de premies. Met name stijging van de zorgverzekeringspremies. In Abidjan, de grootste stad van die voorkust... wordt al de hele dag gevochten om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van president Bakbo. Vannacht al namen aanhangers van zijn rival Ouattara grote delen van de stad in. Ook hebben ze het gebouw van de staatstelevisie aangevallen. Bosnië is uitgesloten van deelname aan internationale voetbalwedstrijden. De Bosnische voetbalbond wordt nu afwisselend geleid door drie mensen. Een Serviër, een Kroaat en een Moslim. De FIFA en de UEFA hadden Bosnië opgedragen om één voorzitter te benoemen... die gekozen is om zijn kwaliteiten en niet om zijn etnische afkomst. En dat is niet gebeurd. De uitsluiting die geldt voor onbepaalde tijd. En meer dan 4000 pinautomaten hebben sinds gisteravond last van de storing. Volgens het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt... zijn alleen pinapparaten in winkels getroffen, niet de geldautomaten. En hoe lang de storing gaat duren, dat is niet te zeggen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie op de A27, Breda richting Gorkum, staat voor de brug bij Gorkum 3 kilometer en de andere kant op 2. De brug is er even open geweest. A50 vanuit Os naar Arnhem, daar ligt een lading grind op de weg. Tussen heter en Knopend Grijs hoort 7 kilometer en zijn 2 reist ook er dicht. Vara, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. U heeft in dit half uur nog te goed. Wanneer houdt de wereld op? Hoe staat het met de Zweedse auto's? En een indruk in de documentaire over hoe Gaddafi de grote vriend van het Westen werd. Ik ben weer bij Arno Nele. Gisteren promoveerde hij op de verhouding tussen stad en platteland in Zeeland tussen 1750 en 1850. En hij promoveerde, gek genoeg, in Utrecht. Ja, je moet wel buiten Zeeland gaan natuurlijk. Hè? In uh, Zeeland heb je geen universiteit. Je hebt nu de Roosevelt Academy, maar dat is nog geen volwaardige universiteit. En als je nu in Zeeland komt, wat is er dan nog over van die tijd van toen? Nou, zoals ik voor het nieuws al zei... dat um, um, toeristen bezoeken nog heel graag Zeeland... vanwege, het, het, vanwege de, de natuur, vanwege de stranden... maar ook vanwege de, de, de lieve, mooie stadjes. Eigenlijk zijn stadjes zoals Middelburg en Veren en Zierikzee. Um, ja, in de 19e eeuw was dat allemaal vervallen. Maar nu met de monumentenzorg is dat heel mooi opgeknapt... en zijn het toeristische trekpleisters geworden. En zonder... Die ontstedelijking in de, hè, rond 1800 had Zeeland waarschijnlijk nooit zo'n mooie vakantieprovincie geworden. Kunnen we wat leren van die ontstedelijking van toen in Zeeland? Uh, is dat te vergelijken met de krimp van nu? Het gebeurt eigenlijk precies andersom, hè, geloof ik. Er is nog een beetje trek naar de steden en uh, de Krim vindt plaats op het voormalige platteland. Ja, uh, er is uh, nu zeker ook krimp en die, die vindt vooral plaats op het platteland. Ook al zie je bijvoorbeeld in Limburg wel steden die heel erg moeite hebben om hun bevolking op pijl te houden. Maar wat je ervan zou kunnen leren is dat je er ja, weinig eigenlijk tegen kunt doen en, en volgens mij en de provincies die doen heel erg hun best om, uh, om economie te trekken. En er is helemaal beleid op op uh, gemaakt, uh, maar voor zover ik dat kan inschatten is dat vaak te vergeefs. Maakt een mooie reservaat van uh, laat de toeristen komen. Uh, ja, ga op cultuur zitten uh, en dat kan, uh, een, een, dan kun je een toeristische trekpleister worden. Nou schrijft u in uw proefschrift dat ook in de 18e eeuw... de Zeeuwen een, een minderwaardigheidscomplex hadden ten opzichte van Holland. Hoe kan dat nou? Het ging toen nog economisch voor de wind. Ja, dat klopt, maar dat is zo typisch. Dat is ja, vanaf het ontstaan van Zeeland eigenlijk... Uh, en, en vanaf het begin van, van de Republiek in de 16e eeuw... Uh, wordt de situatie in Zeeland altijd... Uh, vergeleken met hoe het in Holland gaat. En met Holland ging het altijd beter. Uh, en dat was ook zo. Maar daardoor voelde de CO zich altijd achter bij Holland. Dat was de maat, de norm. Holland was de norm en Zeeland voldeed niet precies aan die norm en voelde zich dus enigszins achtergesteld. Is dat nog zo? Ik denk dat dat een continu thema is tot op de dag van vandaag. Ja. Maar dat geldt denk ik voor alle provincies. Dat ze zich altijd positioneren ten opzichte van Holland en zich altijd enigszins minder waardig voelen of juist meer waardig. Maar altijd in verhouding tot Holland. Heeft u datzelfde gevoel ook? Uh, ik, zeg maar, als ik naar mezelf kijk... Ik kom uit Zeeland, uh, uit een uh, klein dorp. En ik woon uh, nu in Amsterdam, in de, in de grootste stad van Nederland. De, uh, als ik, ja, ik, ik, ben, ik heb een duaal karakter. Ik ben, ik stad en platteland was mijn onderzoeksobject. En dat, dat ben ik ook, zeg maar. Dan valt mee te leven met een duaal karakter? Ik vind het wel mooi, ja. Zijn twee, ik combineer twee mooie elementen. Dank u wel, dokter Arno Nelen. Historicus aan de Universiteit Utrecht die gisteren promoveerde op dat proefschrift... de ontdekking van het Zeeuwse platteland. De rest noem ik niet meer met uw welnemen. Prima. Vara. De gids .fm. De wereldontvanger. Willem vangt de nood. Ja, je hebt vast wel eens gehoord van de Maya-kalender. Die loopt op 21 december 2012 af. Je hebt hele volkstammen die geloven dan... dat op die dag de wereld zal vergaan. Op een, is hoe, ook hoeveel? 21 december 2012? 2012 ja, je hebt er ook zo'n zo enorme Hollywood-spektakelfilm van gehad. 2012, een, uh, een jaar geleden, om het nog eens extra dik aan te zetten. Maar wat als de wereld dit jaar al tot zijn eind komt? Zijn er mensen die dat beweren dan? Ja, de Harold Camping, een Amerikaanse predikant... die heeft na 70 jaar bijbelstudie... is hij er heilig van overtuigd... Uitgeraakt dat het einde van de wereld nabij is, en volgens deze Herald Kemping is het al zover op 21 mei aanstaande, over nee. 51 dagen. Dus. Hoe komt hij aan uh, deze precieze datum? Nou, deze Harold Kemping baseert zich geheel en al op de Bijbel. Daarin heeft hij naar eigen zeggen dus allerlei bewijzen gevonden, die volgens hem op dat de dag des oordeels valt op 21 mei. In het Bijbelboek Genesis staat dat Noach uh, van God zeven dagen de tijd kreeg om een ark te bouwen. Toen kwam de zondvloed, en uh, volgens de bijbel werd daarna de wereld vernietigd en die Harold Camping die trekt dat door hij zegt een dag staat gelijk aan duizend jaar en hij telt vanaf die zondvloed van Noach 7000 jaar door. When 7 days came to an end was the 17th day of the second month. And lo and behold when we look at May 21 of 2011 how that fits into the biblical calendar it's the 17 e day Harold Camping dus, de predikant, zegt de dag van de zonsvloed in de tijd van Noach... viel op de zeventiende dag van de tweede maand. En als hij dus 7000 jaar doortelt aan de hand van de Bijbelse kalender... dan komt Camping uit op 21 mei 2011. En dan ziet hij ook nog allerlei recente uh, aanwijzingen... namelijk de aardbevingen in Japan en Nieuw-Zeeland... dan ziet hij ook aanwijzingen in voor het komende onheil. Wat zou de dag des oordeels betekenen volgens meneer Camping? Ja, dat, dat idee is natuurlijk dat Jezus terugkeert uh, naar de aarde en dat er over de mensen een orde wordt geveld. De, de goddelozen gaan dan richting het hellevuur. De mensen die Jezus hebben aangenomen als hun verlosser... die krijgen het heel eeuwige leven in die goddelijke wereld. Maar wat er precies zal gebeuren op 21 mei, dat weet ook Camping niet precies. Maar hij zegt wel dat het verschrikkelijk wordt. But it's going to be horrible. It's going be a horror story that we absolutely cannot conceive of millions of people will die on that day and every day thereafter. Camping verwacht dus miljoenen mensen gaan dood op de dag des oordeels. En ook de dagen daarna. Het is iets waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken, zegt hij. Die predikant die klinkt trouwens alsof hij flink op leeftijd is. Wat ja. is dat voor iemand? Ja, dat klopt. Hij is al, uh, hij is al 89. Uh, in zijn werkende leven was hij civiel ingenieur. Maar in de jaren 50 heeft hij in, uh, in Oakland, Californië. een lokaal radiostationnetje opge opgericht. Het christelijke Family Radio. En dankzij gulle giften van zijn luisteraars is Family Radio uitgegroeid tot een enorm netwerk met tientallen regionale radiozenders. Als ik hem zo zie op de site, dan ziet hij de radiozoek die de komende 51 dagen niet gaat volmaken. Nee, misschien haalt hij dat wel helemaal niet. Zijn er nou veel Amerikanen die herhaald camping serieus nemen? Nou, volgens het onderzoeksbureau Pew Research... denkt in elk geval 41% van Amerikanen dat Jezus voor 2040 terugkeert. Ja, of er nou veel mensen zijn die hem serieus nemen, dat weet ik niet. Maar hij heeft wel heel veel aandacht weten te trekken. Hij heeft bijvoorbeeld uh, door heel Amerika heen verspreid zijn aankondigingen via... Meer dan 2000 enorme billboards. Hij staat op Judgment Day. The Bible guarantees it. Dus de dag des oordeels. Gegarandeerd door de Bijbel. Uh, er zijn mensen die heilig geloven in die boodschap. Ze toeren al maanden door Amerika met speciale campers. Die zijn helemaal beplakt met allerlei teksten. Camping, campers. Ja. Campers, ja. Inderdaad, <laughs> CNN reed een stuk mee uh, met die campers. hij sprak met ene Daryl Keat. Hij liet alles achter... Om de boodschap te verspreiden. We travel to as many states as possible to proclaim the fact that May 21st, 201 is the day of the Lord's return. When we caravan, we see people that give us the thumb. They say thumbs up. We also see people that unfortunately give us the other finger. Ja, Daryl Key dus. Hij vertelt over de verschillende reacties die hij krijgt... als ze met die campers onderweg zijn. Of ze krijgen een duim omhoog... of ze krijgen die andere vinger, de middelvinger. Maar daar kan Daryl dan ook alweer om lachen. Is er nou geen enkele twijfel bij die mensen? Hè? Want wat, wat is er nou die 21 mei aanbreekt... en de wereld gaat niet ten onder? Ja, al die mensen die erin geloven... die hebben er echt een, een onwrikbaar geloof... In, in dit einde van de wereld op 21 mei. Luister naar dit fragment. Uh, uit een radiointerview met Chris McCann. Dat is ook zo'n believer. In het rare event dat ik gelijk ben en 22 22 is, wat gebeurt er dan? Het is niet mogelijk. De Bijbel garandeert dat maand 21 zal zijn. Je vraagt me om een scenario dat niet kan plaatsvinden. Ja, je hoort het, deze Chris McCann die kan zich geen enkel ander scenario voorstellen. 21 mei, de dag des oordeels, de Bijbel garandeert het. Maar het einde der tijden is natuurlijk veel vaker aangekondigd en we zijn er nog steeds. Ja, er is, een, er is een Canadese professor, Lorenzo Di Tommaso... die doet al twaalf jaar onderzoek naar dit soort bewegingen... die de, de apocalypse aankondigen. En hij ziet nu juist een, een, een soort van strijd ontstaan om de meeste aandacht... tussen de mensen die geloven in die Maya-kalender... en die beweging van Harold Camping. En uiteindelijk gaat 21 mei voorbij. En ook die Maya-kalender die loopt... Eind 2012 zonder problemen af. Daar is professor Dieter Masso van overtuigd. Dan heeft hij ook onderzocht wat er gebeurde met de mensen die heilig in het einde der tijden geloofden, maar moesten inzien dat ze fout zaten omdat er niets gebeurde op de betreffende dag. En daar heeft de professor ook een antwoord op. Hij zegt: die mensen gooien het dan vaak weer op eigen fouten. Ze hebben de Bijbel bijvoorbeeld verkeerd geïnterpreteerd. En daarna storten ze zich vaak weer ja, op een volgende keiharde dag des oordeels. Willem Frank Tenno, dankjewel. Tot volgende, Tot volgende week. weekend. De Soldiers is een groep uit Nederland, twee zussen en een broer. Ze heten Van Dijk en ze zingen al van jongs af aan tussen de schuifdeuren. En uh, samen oefenen, dat baart natuurlijk ongelooflijk veel kunst. Hier is One Night Betty. Band bij de wereld draait door de Soldiers. Misschien weet u dat nog. One Night Betty kwam van het debuutalbum. dat heet These Times. Jullie zijn herkenningsmelodie van Zembla. En in dat programma is morgen een bijzondere buitenlandse documentaire te zien. Gaddafi vriend van het Westen. Simone Tangelder van Zembla zit bij me. Simone, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een Nederlandse bewerking gedaan... van die documentaire. Welk verhaal wordt er morgen verteld in Zembla? Het gaat over de moeizame relatie die Gaddafi heeft onderhouden met het Westen. 40 jaar geleden greep hij de macht. En in eerste instantie was het Westen, Amerika en het Verenigd Koninkrijk... zeer geïnteresseerd, ook vanwege de olie. En maar al snel bleek dat Gaddafi allerlei terroristische organisaties steunde... En toen hadden ze natuurlijk snel schoon genoeg van hem. We hadden de aanslag op de discotheek in Berlijn in 1986 en natuurlijk de Lockerbie-affaire in ja. 1988. En toen werd het de paria van het Westen. En toen werd het voor hem heel moeilijk om weer uh, de vriend van het Westen te worden. Wat hij uiteindelijk toch wel graag wilde. En hoe is het dan toch weer een beetje goed gekomen? Uh, hij heeft heel veel pogingen gedaan, heel veel diplomatieke pogingen. En uh, nou ja, eigenlijk uh, hij heeft hij het vooral uh, gespeeld via Blair, die eigenlijk toch nog wel uh, nou ja, het met hem enigszins zag zitten, ook vanwege de oliebelangen natuurlijk. I spoke to uh, President Clinton um, in 1998. I said to him that I thought that you know, Libya was prepared to make a significant change. Um, that it, it had taken another look at the world and decided actually, um, it didn't want to be part of the, the, the terrorist movement. On the contrary, it actually wanted to be a een partner, en um, het was worth investigating dat we should have a look at it. I mean, who knows? But let's have a look at it. Let's have a look at it. Tony Blair die zei dat er van een belangrijke verandering sprake was in Libië, dat ze toch een andere kijk op de wereld kregen, dat ze zouden ophouden met terrorisme. Dus misschien moeten we ze een kans geven en uh, nou, laten we met een andere blik naar ze kijken. Nou speelde Gaddafi ook een belangrijke rol bij de aanslag op de Twin Towers. Hoe zit dat? Ja, na 9-11 veranderden de verhoudingen eigenlijk. Want uh, wat bleek, uh, het Westen wist eigenlijk helemaal niet goed wie Al-Qaeda en Bin Laden waren. Maar uh, Gaddafi die had al een paar jaar last van ze. Er waren al een paar keer uh, pogingen gedaan uh, voor een aanslag op Gaddafi. En zijn inlichtingendiensten die wisten eigenlijk heel erg goed uh, wie uh, Bin Laden was... En toen uh, was er een hoofd van de inlichtingendiensten, uh, Moussa Koussa, en uh, die bedacht van we zouden eigenlijk het westen moeten informeren over wat wij weten over Al Qaeda, en zo uh, proberen we dan weer vriendschap te sluiten en met het Moussa westen. Die kennen we natuurlijk nu Ja, die kennen jaar. we van deze week. Dat is, um, die heeft een paar dagen geleden heeft hij aangeklopt bij Engeland. Hij is sinds twee jaar nu minister van buitenlandse zaken, en uh, hij heeft gezegd dat hij dat hij wil overlopen. En ja, ik denk dat de Engelsen wel met hem uh, in hun maag zitten, want als je ook kijkt uh, naar, naar die uitzending van aankomende zaterdag, dan zie je dat er enorm veel bloed aan de handen uh, van deze meneer kleeft. Hij, ja, hij was de architect achter heel veel aanslagen. en Wat Libië bijvoorbeeld ook deed, uh, opponenten die in het buitenland uh, een asiel hadden gekregen, die werden door de Libische inlichtingendienst uh, ter plekke nog omgebracht. Bijvoorbeeld in Londen. Dus ja, ik weet niet. En anderzijds is hij natuurlijk uh, ook heel fijn voor, uh, voor de westerse wereld, want hij kan ook heel veel inlichtingen geven over de huidige regering Gaddafi en hun positie. En er is weer een uh, psychologische oorlog op deze ja. manier uh, een beetje aan het ontstaan. Want Moussa Koussa neemt afscheid van Gaddafi. Dus Gaddafi blijft er steeds uh, vaker alleen voor staan. Hij bleek ook veel te weten dus over Al-Qaeda, Gaddafi. Ja. Maar hij had op een gegeven moment nog een truc uh, uh, uit de deus gehaald. De massavernietigingswapens. Ja. Ja, de hele wereld richtte zich op Irak... want Saddam Hussein zal massavernietigingswapens hebben. En tot verbazing van, uh, van Blair en ook van uh, Bush en Condoleezza Rice... belde uh, Gaddafi met Blair om te zeggen dat hij ook beschikte... over massavernietigingswapens en dat hij bereid was ze in te leveren. Hij was namelijk heel erg bang geworden toen hij de beelden zag... van uh, Saddam Hussein die uit zijn hol kwam... dat hem hetzelfde lot stond te wachten. En uh, nou ja, er werd natuurlijk gezegd dat de landen van het as van het kwaad... dat die allemaal bestreden zouden worden... Dus hij bood aan om zijn massavernietigingswapens uh, te vernietigen. En kon de Lizaray zetten dit over. Well, I remember very, very well um, the uh, days in 2003, and uh, we were very much at that time caught up with the Iraq war, and uh, we had a lot going on. So I remember it as almost coming out of the blue. The Brits say that they have been approached by uh, Colonel Gaddafi. Who wants to discuss giving up his weapons of mass destruction? Now, if you can imagine the surprise that uh, this was to us. Het was een complete verrassing voor de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Destijds. En dat ja, vertelde ze, ja, uh, ze Ze nu. wisten niet eens dat ze, ze hadden. En uh, het waren de Britten geweest die uh, Gaddafi gebeld heeft. Gaddafi heeft die Britten gebeld en gezegd: 'Nou, ik ben me voor plan om die wapens te gaan inleveren'. En zij zegt: 'Het was zo'n complete verrassing voor me'. Heeft uh, Gaddafi die wapens toen echt ingeleverd? Ja, hij speelde ook nog wel even een dubbelspel, want op het moment dat hij onderhandeling voerde over het inleveren van die wapens, bleek er een hele uh, scheeplading vol met allerlei onderdelen op weg naar Libië te zijn, juist om uh, die wapens te versterken. Maar uiteindelijk uh, zijn ze overeengekomen dat hij al zijn wapens heeft vernietigd. Maar daar staat natuurlijk wel een prijs tegenover. Vanaf dat moment wilde hij weer de vriend van het westen zijn. Hij wilde weer uitgenodigd worden uh, bij de VN. Hij wilde op staatsbezoek in Parijs. En hij wilde ook alle leiders weer met uh, alleenkaar ontvangen in, uh, in Libië. En dat is ook allemaal gebeurd. Hè? Ja. Door alle regeringsleiders uh, werd hij hartelijk ontvangen. En we weten hoe het is misgegaan met al die zogenaamde goede bedoelingen... van de laatste tijd van de dictaten. Ja, hij had waarschijnlijk niet verwacht dat het zijn eigen volk zou zijn... die zich tegen hem zou keren, dat dat de echte vijand zou zijn. Simone Tangelder van Zembla. hartelijk dank. Morgenavond, half elf, Nederland 2, Gaddafi, vriend van het Westen. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. De Zweedse autofabrikant Saab zit op dit moment flink in de problemen. En het gaat heel goed met het boekbeeld van de Zweedse industrie Volvo. Ik ga naar Zweden en ik stap in bij uh, autojournalist Wim Auderwening. Wim, rustig aan hè? In Zweden mag je niet te hard rijden. Dat weet nee, je. nee en ook geen streep te hard van de krijt punt op je rijbewijs en die tellen zo hard. Deze week was er weer gedonder bij Saap. Wat is jouw oordeel erover? Ja, het is het zoveelste episode in een uh, financiële soap. Uh, waar geen einde aan lijkt te komen. Uh, je hoort weinig over de producten, je hoort weinig over de verkoop. Het gaat alleen maar over geld wat er niet is. Uh, nu was het weer een toeleverancier en een logistieke dienstverlener... Die, uh, die over betalingen wat problemen maakte. Ja, dan ligt de productie stil. Dat is natuurlijk heel slecht nieuws. Uh, het probleem is inderdaad dat, uh, dat er niet genoeg geld is. Uh, de Zweedse overheid heeft 400 miljoen euro uh, garantie gegeven voor investeringen. Maar als je de lopende zaken al niet kunt financieren... en je hebt ook nog een verlies van 218 miljoen dollar... wat de afgelopen week is gebleven... dan wordt het toch heel erg zorgelijk. En ik denk dat uiteindelijk die Russische financier... die aanvankelijk niet welkom was dat die nu wel welkom is. Er is contact met de Zweedse beursautoriteiten... over een change of ownership... dus een nieuwe verandering... in het eigendom bij Saab. En misschien dat dan iets meer geld... en iets meer toekomst voor Saab is nog. En wat betekent dat voor de Nederlandse chef, denk jij? Ja, uh, hij heeft er... heel veel enthousiasme, heel veel geld... ook privé ingestoken. Uh, Victor Muller uh, kan niet... Een, een, een inspirerende persoonlijkheid worden... Uh, ontzegd. Hij is, wat dat betreft... weet hij wel wat auto's zijn... Maar hij heeft elke keer een iets te grote stap genomen, financieel. Iets te veel op zijn op zijn voren genomen. En dat uh, lijkt nu toch wel op te breken. Ook altijd gezegd, het komt wel goed. Wacht maar af. Rustig ja, aan. maar het, het houdt een keer op natuurlijk. Hè? In welke opzichten gaat het goed met Volvo dan? Nou, Volvo was onderdeel van Ford de laatste tien jaar. Uh, Ford heeft dat willen verkopen. Maar Ford is wel een, een goede vader of moeder, hoe je dat uh, wil zeggen, geweest. En uh, ondanks het feit dat ze het hebben willen verkopen heeft Volvo vorig jaar voor het eerst sinds 2004 weer winst gemaakt... en gaat de verkoop en de productie weer omhoog. En dat is toch wel positief voor de Zweedse auto-industrie... die aanvankelijk heel belangrijk was met Volvo, trucks, Volvo-personenwagens... Saab toen het nog onafhankelijk was, eh, met, met Scania. Maar ja, Scania is naar Volkswagen gegaan. Volvo ging naar Ford, Saab naar General Motors. bleef niet veel meer over. Maar op het ogenblik gaat het met Volvo echt de goede kant op. Ja, het is overgenomen door een Chinees bedrijf voor een gedeelte. En wat weet jij daarvan? Nou, nou, het is zo dat uh, een, uh, daar wat misverstanden over zijn. Geely is een Zweedse, een, een Chinese uh, autofabrikant met uh, behoorlijk wat geld in kas, en die hebben Volvo overgenomen. En toen bestond er eigenlijk een beetje de angst van ja, wat, uh, wat blijft er van de oorspronkelijke Volvo-waarde en kwaliteiten over? En dat is nu goed afgedekt. Volvo zit onder een, een holding die niets te maken heeft uh, met het product Geely in China. Volvo mag zijn eigen gang gaan. Heeft ook een investeringsprogramma voor uh, bijna 8 miljard euro de komende paar jaar. En uh, ja, wat dat betreft wordt er goed uh, gewerkt aan de toekomst van uh, een nieuwe toekomst voor Volvo. En hoe belangrijk is Volvo voor Zweden? Nou, het is natuurlijk een, een, een, een symbool voor de Zweedse kwaliteit, voor de Zweedse techniek ook. Want rondom Volvo heen uh, is ook een hele grote toeleveringsindustrie ontstaan. En niet zozeer in, in de vorm van uh, grote aantallen, maar met technische innovatie, SK was vroeger een fabrikant van kogellagers, Maar die maakt heel veel uh, innovatieve producten voor de veiligheid van auto's. Uh, voor de functie van de veiligheid van auto's. Autoliv is een grote fabrikant van airbags, van veiligheidsgordels. Wat typisch wel iets is wat bij, de Volvo, bij het Volvo-image hoort. Hè, die veiligheid. Dus dat haakt in elkaar. En ja, die hebben nu meer toekomst. Omdat onder Ford... Volvo eigenlijk erg gebonden was aan toeleveranciers uit het, uh, het Fortkamp. Dus ze kunnen nu zelf een eigen gang gaan, vertelde je net al. En, en wat betekent dat, dat ze weer langzaam teruggaan naar die veilige auto? Van nou, Robert? die veilige auto heeft altijd wel centraal gestaan. Maar, nou, maar omdat die, die, die, die testen die ze hadden, die, daar kwamen ze niet altijd ze echt Ze zijn een paar jaar geleden, is het, uh, is het even misgegaan... toen die eerste Euro NCAP-testen kwamen. Ja. Toen waren de Volvo's in ieder geval niet veiliger dan andere auto's. Maar daar gaan ze harder aan werken. Ze hebben een fantastisch veiligheidscentrum waar ze veel uh, onderzoek... Doen ook naar Whiplash. Dat zijn nogal uh, gecompliceerde ontwikkelingen. Um, maar Volvo wil zijn eigen Zweedse waarde terug hebben. Niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook... Eenvoud, euh, zeg maar een simpele bediening, een, een cool design, euh, een trapje hoger dan het Ikea-design. Maar dat hoort wel bij het Zweedse totale image. En euh, daar willen ze zich mee onderscheiden van de Duitse merken die heel erg gaan op prestaties, vermogen. Veel, veel pk's, hoge snelheden. Dan uh, komt Volvo ook met elektrische auto's? Volvo komt zeker met elektrische auto's in allerlei varianten. Uh, ze komen met, een, uh, met één nieuwe compleet nieuwe verbrandingsmotor, waar allerlei elektrificaties aan vast kunnen zitten. Uh, zodat je toch uh, flinke prestaties hebt, maar ook uh, een, een, een merkelijke CO2-reductie. Uh, er gaat veel gebeuren daar. Hoeveel auto's produceert Volvo eigenlijk jaarlijks? Uh, Volvo die is, uh, heeft in de top uh, halverwege, jaar, uh, halverwege het vorige decennium uh, zijn ze iets over de 400.000 gegaan, met de ambitie naar 600.000. Toen kwam de crisis. Toen zijn ze ingezakt vorig jaar 375.000. Maar met de Chinese markt natuurlijk wel in het vooruitzicht... want dat wil meneer Geely natuurlijk wel... Uh, is nu de doelstelling 800.000 gesteld over een jaar of 6-7. Heel erg ambitieus, of ze dat halen, weet niet. Maar in ieder geval, uh, ze hebben een doel voor ogen. Dankjewel. autojournalist Wim Oude-Wernink. Graag tot volgende week. Tot volgende week. Een rij voorzichtig. Wat brengt de buis vanavond? Nou, heel laat om kwart over twaalf op SBS6... de film The Chipping News. De hoofdrolspeler gespeeld door... Uh, Kevin Spacey gaat na de dood van zijn vrouw terug naar Newfoundland. om als journalist te gaan werken bij een lokale krant. Dus buitengewoon onderhouden de film. En het bezorg je een hele goede nachtrust, naar nou het schijnt. Ik heb hem zelf nog niet gezien, dus ik ga vannacht kijken. of ik neem hem op en dan kijk ik. Uh, even denken. Morgen vroeg kan niet. Uh, morgenmiddag heb ik spijkers. maar kom. ik zie het wel. En de rest van de avond uh, wordt een beetje gezocht naar allerlei nieuwe afleveringen. van de Ajax Soap. Er zal wel ergens op een of andere zender iets te vinden zijn. Jurgen van den Berg, is dit standpunt Goedemorgen. Dit is hier wel Jurgen van den Berg en dit is standpunt Goedemorgen. Zeg het maar. Goedemorgen. Ja. Wat is de stelling, Felix? Want ik weet het niet. Maar, maar ik wel, op moet reageren. Welke gasten hebben jullie? ja welke gasten hebben we niet zou ik bijna zeggen uh, we blikken terug op tienjaarstand.nl. dat doen we bijvoorbeeld met de eerste gast die ooit uh, daar uh, was dat was uh, de toenmalige voorzitter van de MKB Nederland daar gaan we mee uh, de nieuwsquiz spelen ja. we gaan uh, drie luisteraars portretteren die uh, geregeld naar het programma bellen dus de vaste bellers zijn dat er is een forumdiscussie over de burgerparticipatie in de media uh, dat, ik uh, hoor allerlei vuurwerk ja, het is feest. Oké. Okay. Short uh, Veulig, die eerste presentator en een van de founding fathers van het programma... die uh, gaat uh, nog eens een keer zijn favoriete fragmenten terugluisteren. Uh, ja. ik, ik heb ook begrepen dat jullie Hans Leroux hebben van het journaal, klopt dat? Ja, dat klopt. Die zit in dat ja. forum die dan mee gaat praten over, uh, over het belang zeg maar, van de mening oh, van de, de burgers. Ik, ik had even met je meegedacht, ik had een leuke stelling voor hem. Maar goed. De nieuwe hoofdredacteur van het journaal moet een vrouw zijn. Misschien kan je hem dat toch eens een keer voorleggen. Ik zal het op straks eens vragen. En Jolanda Sap komt hier ook? Jolanda Sap zit ook in datzelfde forum en ja. daarin zit ook Jack De Vries. Ja. Dus uh, dat zijn allemaal dus, mensen die je... Dus zat Jack mee. de Vries nog maar op Defensie, dan was die helikopter nog van <laughs> ja. ons. Lijkt mij een leuke stelling. Kom je ook nog even langs, Felix, in het Mediacafé aan de weg. Ik ben altijd in voor feestjes, dat weet je, Jurgen. Ga okay. luisteren. Surf naar de gids.fm. Tot volgende week maandag. Dan kom je tot twee dingen. Toe planks. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Op deze eerste dag van de Maand van de Filosofie praat ik met twee filosofen.